Het gaat niet goed met de veiligheid in bepaalde Brusselse buurten. Het is geen nieuws dat politie en gerecht het moeilijk hebben om vat te krijgen op minderjarige delinquenten. Intussen wordt de toestand in sommige wijken moeilijker en moeilijker te beheersen. In delen van Brussel is de wetteloosheid een feit. Ee hey yo, je moet u een keer in beelden dat u een fliek zijt. Terwijl dat iedereen vuil aankijkt als je op straat rijdt En dat u een droom was om de mensen te helpen En dat u nu wordt beschoten met AK's tijdens rellen Je moet de criminaliteit de war nodig het hoofd bieden Maar hoe kan dat als je de vijf minuten door het hoofd schieten? pam pam? Nu is de politie zelf bang bang Gestrande gevoelens zijn gevangen en in angst beland Naast mij staat hier de chef van de politie Vertel mij hoe is het moraal en wat is uw positie? Want we zien nu een beetje anarchie Eens iets anders? Maar waarom hecht u zoveel waarde aan nul tolerantie? Kunt u mij vertellen waarom u de overhand wil hebben? Is vrijheid niet een fundamenteel kenmerk van België? Moeten we een conservatieve positie innemen? Of kunnen we nog hopen op de redding van de meesten? Het gaat niet goed met de veiligheid. Intussen wordt de toestand in sommige wijken moeilijker te beheersen. Het is geen nieuws dat politie en gerecht het moeilijk hebben om vat te krijgen op minderjarige en nu zei de chef van de politie nog een klagen. Laat mij kort antwoorden op uw gestelde vragen. Deze criminelen zijn niet zomaar hier gekomen. En vele van hen hebben hun kansen in armoede verloren. En voor allochtonen geeft dit minder integratiemogelijkheid, Waardoor zelfs de goede gepakt worden over de tijd. Want dit misdadig milieu geeft geld met bakken, Terwijl de doorsneebel nog steeds klaagt door verrassen. De rijkste mensen hebben niet noodzakelijk een diploma. Dus waarom zou je de moeite doen als je maar mensen moet slaan in coma en dan hun held stelen? Het is gemakkelijk snapte. Alle normen en waarden zijn al lang ontkracht. Ze. Waarom zouden ze zich geestelijk verrijken? Televisie geeft het gevoel dat ze alles kunnen bereiken in de virtuele wereld. Yo, fuck de echte. Hoe kunnen wij mensen tegenhouden die bereid zijn te sterven? Het gaat niet goed met de veiligheid. Intussen wordt de toestand in sommige wijken moeilijker te beheersen. Het is geen nieuws dat politie en gerecht het moeilijk hebben om vat te krijgen op minderjarigen. De gevinissen zitten vol, we kunnen ze niet straffen. Want wat als ze na een moord direct terug op straat belanden? Er is iets essentieels gebroken in onze samenleving. Misschien nog atheïsme, misschien is het verveling. Misschien de televisie of afwezigheid van ouders Waardoor kinderen de straat als opvoeder gaan beschouwen De politie geeft geen vat meer op de orde van de streek Moedeloos besloot je chef, ik weet het ook niet meer Daar kwam in de verte een hiphop eraan lopen En zei tegen mij luister ik heb niet alle antwoorden Maar als hiphop als cultuur is zeker ermee betrekt En respect voor de medemens, koel cool maakt voor de pelst En kinderen zetten een constructief project dat geen gegeven is Zodat ze leren dat liefde en vrede het hoogste leven is De koelste stelling voor hen is deze die stelt Hiphop moet verantwoordelijk zijn voor het stoppen van geweld de koelste stelling voor kinderen is deze die stelt het moet verantwoordelijk zijn voor het stoppen van geweld. Als onze kinderen een voorbeeld stellen naar wat ze zien op televisie en in de maatschappij, natuurlijk dat ze agressief, delinquent en irrationeel zijn. Kijk naar wat ze dagelijks over zich heen krijgen, gangsterrap, popmuziek gezongen door hoeren, de ouders die bij de hart moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen terwijl de criminelen al het geld verdienen. Laten wij druk de voorbeelden worden voor onze kinderen, cultuur moet in de eerste plaats hier verantwoordelijk voor zijn, vrede, liefde, eenheid en plezier. Respect voor alle hiphops die het echt houden en de echte helden zijn. Dat zij niet gerespecteerd worden, ook al hebben ze het beste voor met de toekomst. Peace.